Kort en bondig. Niks, helemaal niks. Op geen enkele monitor is iets te zien geweest. Geen enkel alarm is afgegaan. Maar hoe verklaart u dan de diefstal? Verklaren? dat kan ik niet. Het is voor ons allemaal een raadsel. Deze centrale is toch permanent bemand, meneer Sioen? Zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, ja. Kan ze worden uitgeschakeld? Waarom zouden we dat doen? Ja, kan het? Natuurlijk, bij herstellingen of zo. Ja, het is dus mogelijk dat iemand die nacht de boel hier heeft platgelegd. Oh. Ja, u bedoelt mij dus?